Ja, Albert Velinde, je staat hier met Gries in Stadschapburg in Antwerpen. Proficiat ermee. Ja, dankjewel. Volgens mij is het een heerlijke, vrolijke show geworden. En ja, het Antwerpse publiek en het Belgische publiek reageert fantastisch op deze fantastische club mensen. We hebben de voorstelling gezien in Breda, fantastische voorstelling inderdaad, die is nu vervlaamd. Zijn er een aantal aanpassingen gebeurd? Ja, klopt. Natuurlijk een groot deel van de kast is Vlaams geworden, maar we hebben het laten hertalen ook. Dus dat het echt, nou ja, amai amai, dat zingen wij in Nederland niet, wat hier terugkomt. En ook Ruud Beekman doet echt een soort Antwerpse saus eroverheen. Echt, ik zat vandaag te kijken, dacht ik, ja, het is echt een Vlaamse voorstelling geworden, wat heerlijk is. Wat mij opgevallen is, het is denk ik een, een tiental jaar geleden dat een, een, een Nederlandse producent nog naar Vlaanderen is gekomen. Hoe komt dat het een tijdje geduurd heeft? Ja, ik weet het niet. En ik, volgens mij was ik dat zelfs tien jaar geleden ook nog een keer. Ik heb heel veel producties die we in Nederland deden, ook in Vlaanderen gedaan. En ik heb dat heerlijk gevonden. En Greece is natuurlijk een productie die is, die is van alle landen. En ik moet zeggen, we hebben nu met, met House Entertainment Chris Bloemen een fantastische samenwerking. En het biedt gewoon een hele nieuwe club, ook Vlaamse jonge talenten, de kans om hier te stralen op dit podium. Dus wat mij betreft is het wel iets om uh, op deze lijn door te gaan. Je refereert natuurlijk naar stage entertainment waar je inderdaad hier uh, nog verschillende producties hebben uh, gezet in het verleden. Ik herinner mij onder andere High School Musical als, als ik me niet vergis. Dat zit een beetje in de lijn van Greece natuurlijk. Ja natuurlijk. Maar Greece is wat ik zo bijzonder vind. Grease was al nostalgie toen het gemaakt werd in de jaren 70. Was het nostalgie naar de jaren 50. Toen werd er een film gemaakt. En nu leven we met nostalgie naar die film uit de jaren 70. Die nostalgie is naar de jaren 50. En ik denk dat over 20, 30 jaar mensen weer nostalgie hebben. Maar dan naar deze voorstelling die we nu gezien hebben. Volgende week ga ik voor de tweede keer naar Breda om Jesus Christ Superstar te zien. Ik heb hem al eens gezien. Het is een fantastische voorstelling in de regie van Ivo van Hoven. Daar hebben jullie terecht heel wat Musical Awards voor een keer. Proficiat daarvoor. Hoe is dat dan om zo'n product neer te zetten? Kijk, het mooiste vind ik altijd om iedere productie nieuw te benaderen. En Jesus Christ Superstar is een fenomeen. Mensen die het nog niet gezien hebben, gaan hem alsjeblieft zien in Breda. Dat is natuurlijk redelijk dichtbij. Het is gewoon heel bijzonder met Ivo van Hoven en dat team samen te werken. En het bijzondere is dat dat. Is natuurlijk echt theater, snap je? Dat is een nieuwe manier van, van, dat, van die fantastische musical benaderen. Maar ik ben een producent die altijd op nul begint. Dus bij Grease pak ik op nul en begin met de vrolijkheid. Met Jesus Christ Superstar begin je op nul en toch dat zware Leidensverhaal. Maar al mijn kindjes zijn mij even lief. Kan ik mij inbeelden? Nu, er zijn wel producties die niet gelopen hebben vorig jaar in Nederland. Jesus Christ Superstar heeft zeer, zeer goed gelopen. Massa volk en terecht... Wordt het moeilijker? Wordt het, word het gevaarlijker uh, om te produceren in, in Nederland? Hoe zie je het? Nou, ik, ik denk dat wat Giska wat Soepza heeft laten zien. is dat, dat het publiek best avontuur aandurft. Ik heb het idee dat muziekproducenten vaak te veilig. Iets produceren dat je denkt, nou ja, we doen g Superstar met een band en zangers en dat is prachtig. Het publiek wil echt verrast worden. Natuurlijk hebben we ons vaste musicalpubliek en die moeten we echt koesteren. Maar er is heel veel ander publiek dat daar nooit naartoe zou gaan. En die moeten we naar het theater toezien te krijgen door het op een andere manier te presenteren. Dat hebben we g Superstar gedaan en dat werkt. Dus ik zou alle producenten op willen vragen, zoek het avontuur op. Het publiek wil dat en komt ervoor. Jij brengt uh, volgend seizoen Elisabeth naar de zalen. Ja, ja met Anne van der Broek ook uh, daarin. Maar die mogen we ook op onze eigen manier doen. Ik wil altijd de musical zelf kunnen maken. Natuurlijk het script is er, de muziek is er. Maar ik vind het leuk met een team nieuw te beginnen. En dat mogen we ook met Elisabeth. We mogen een versie maken die niet is zoals die 20 jaar geleden was. Natuurlijk de grandeur van het oude oostenrijk Weense Rijk zal altijd blijven. Maar we gaan er weer onze eigen touch aan geven. En daarna, mogen we dan al weten van wat er nog op de agenda staat of de dromen van Albert Verlinde? Daarna komt We Will Rock you, en dan ben ik wel even ver genoeg in de toekomst. Maar de muziek van Queen is ook, ook fantastisch. Ik doe maar één productie per jaar, maar dat moet er wel iets zijn waar ik echt in geloof. Dat ik denk, we gaan weer uitpakken. Oké, okay, We Will Rock you. komt goed sowieso. Uh, dankjewel Albert Verlinden. Dankjewel.